Ook verschillende moslimleiders, inclusief die van de fundamentalistische moslimbroederschap, hebben dat gedaan. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling is in vergelijking met vorig jaar 25 procent afgenomen. Daar staat tegenover dat er 20 procent meer mensen zijn opgepakt. Maar dat komt vooral door het zero-tolerance-beleid, zo heeft staatssecretaris Steven laten weten.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 De brand was pas tegen de avond helemaal geblust. In de gevangenis zitten er geen zware criminelen. De regering stelt een onderzoek in naar de omstandigheden... in de gevangenis in West Sus Sussex. In Siberië is een Russisch vliegtuig kort voor het opstijgen geëxplodeerd. Drie mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Tien raakten zwaar gewond. De meeste passagiers hadden het toestel nog voor de explosie kunnen verlaten. Bij het taxiën ontstond in een van de motoren brand... die oversloeg naar de brandstoftanks...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 Met de erkenning van hun beroep moet daar nu een eind aan komen. De wetswijziging is er door de Roemeense regering doorgedrukt na maanden van spot en verhit debat. Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het wereldkampioenschap van Profbond PDC. Ze waren alle twee kansloos in de kwartfinale. Van Barneveld verloor met 5-1 van Gary Anderson en Van der Voort legde het met 5-2 af tegen Adrian Lewis.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 De route voor door het noorden van Argentinië, via het Andesgebergte en de Chileense Atacama-woestijn terug naar Buenos Aires. Het weer. Door opvriezing verraderlijk glad. Nu in het oosten, later ook in de rest van het land. Vooral langs de kust winterse buien. De minima liggen tussen min 4 in het binnenland en plus 1 langs de kust. Morgen vrij zonnig met aan de kust kans op enkele buien. Het wordt gemiddeld een graad of 4. Na morgen overdag enkele graden boven nul, s'nachts een paar graden vorst en af en toe winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Swiss Sens beddenmaker sinds 1918. Kom proef liggen, voel het comfort van 100% natuurlijke materialen en geniet nu van 25% jubileumkorting. Swiss Sens boksprings en matrassen. Onverstoorbaar genieten. Ik ben Bas Haring.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 Vanmiddag hoorde ik historicus-schrijver Geert Mak op Radio 1. Hij schetste een beeld dat me niet loslaat. Vanochtend vroeg, in het oorverdovende geraas en geknal van het vuurwerk... kwam een groep zwanen van zo'n honderd stuks... de gracht waar Geert stond, inzwemmen. Ze waren duidelijk in paniek, maar ze behielden hun waardigheid. De ouderen vormden een dichte kring om de jonkies... en zo beschermden ze elkaar tegen de angst. Een mooi voorbeeld voor ons. Laten we ons in deze tijden niet laten leiden door angst en ons, en ons en te allen tijden onze waardigheid bewaren. Goedenavond dames en heren ook vandaag. Een duo presentatie in met het oog op morgen in verband met ons 35-jarig jubileum dat we volgende week woensdag hopen te vieren. Naast mij zit, u hoorde het net al, Hanneke Groenteman hartelijk welkom Hanneke, heel leuk dat je er bent. Dank je. Nog geaarzeld toen we vroegen of je eenmalig wilde meepresenteren? Nee, geen seconde. Waarom niet? Omdat ik het een uh, heel eervol verzoek vond voor een heel dierbaar programma. Ja, want je hebt het een aantal jaren gedaan. Ja. Uh, weet je nog wanneer dit was? Ik weet het niet precies, maar ik geloof dat jij het weet. Van 1986 <laughs> ja. of zo. Ja, tot 1995. Ja, ik, ik ben de precieze uh, jaartelling kwijt. Maar. Zullen we even gaan luisteren naar hoe het klonk? Ja. Oh, I'm by the Sailor Man. Martin Lodewijk uh, is aangeschoven in de studio. B bent u een fan van Popeye? Ja, ja dat mag ik wel zeggen. Hij, hij was ook altijd aan de, aan de doping van de spinazie. Hè? De katholieke IRA bezit de meeste wapens. En zoals bekend, de bereidheid om die meedogenloos in te zetten. Het is 11 uh, minuten voor 12 en ik hoop dat u een beetje bekomen bent van de schrik van deze pikante overgang. Zo even. Um, ...vernamen wij dat de Japanse keizer Hirohito is overleden. Um, is, het een, uh, is de bevolking uh, getroffen door zijn dood, denk je? Ik denk het wel, maar er is natuurlijk een lange periode geweest van, van voorbereiding. Hij is bijna vier maanden. Heeft hij nou uh, liggen reutelen? Het eerste nummer van Janice. the truth it Applaus. <laughs> Het applaus klinkt in de andere ruimte. Janice, wil je please come here with me? Yes. For a moment. Het uh, nieuws uit Den Haag staat helemaal in het teken... van het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president de Klerk aan ons land. En als er iets te melden is van de hele wijde wereld... dan moet u tot 12 uur naar ons blijven luisteren. In de studio zit Nederlands oudste autocoureur Maus Gatsonides... Werd je er nog een beetje vrolijk rijk van, of niet? Nou ja, je mag het gerust weten, ik heb er 10.000 gulden aan verdiend. Oh, dat zou en echt en, niet en een auto. Maar dat is typisch met het oog op morgen. Daar zijn wij sterk in. Zo klonk dat? Zo klonk dat. Leuk ja. om te horen? Ja, ik vind het ook leuk om te horen, ja. ja. Ik dacht nog dat, dat we op een gegeven moment nog zouden krijgen dat... Dries Roelvink, toen nog in de luiers oh, ja. ongeveer. Maar in ieder geval zijn, een van zijn eerste optredens. Voor mij hier, in, in een hele kleine studio... helemaal uithaalde met een toepasselijk lied... waarin hij ook nog verwerkte. Hoe blij hij was dat hij met het oog op morgen mocht zien. Mooi. Zingen. Dat was een het, hoogtepunt. Was voor, voor hem zeker. Want als ik hem ooit nog eens ergens in de verte zie... zegt hij nog steeds... ja, ik was toen bij jou in met het oog op morgen. Kijk, daar begon het allemaal. Dat vindt hij voor zichzelf ja, ja. echt een hoogtepunt. Maar hoe blik jij terug op die jaren? Um, ja, ik... ik ik, ik vond het geweldig om te doen. Op een gegeven moment werd het mij fysiek iets te veel om en televisie en het oog te doen. Want ik kan helemaal niet slapen de nacht nadat ik het oog heb gedaan. Is, dat, is dat al die jaren zo gebleven? Ja, de adrenaline loopt toch hoog op tijdens zo'n uurtje. Heb jij dat niet? Nee, niet meer. In het begin de eerste paar oh, jaar ja. wel. Maar dat is wel overgelukkig inmiddels. Nee, Ik ben altijd amateur gebleven. dus <laughs> Ik bleef enorm opgewonden als ik weer thuis kwam. En dan moest ik helemaal afkicken. Maar um, ik, ik vind het zo'n geweldig programma. En het is zo heerlijk dat je, dat je kwaliteiten qua met het nieuws bezig moet zijn. Ja. En dat heb ik nu niet meer. Nee. Dat mis ik wel erg. Ja. Ja. Je bent nog wel journalistiek actief. Je presenteert nog ja. bij Max een televisieprogramma, een ja. interviewprogramma. Ja. Um, je hebt een weblog. Ja. Dat hoeft allemaal niet meer. Nee, nou dat programma bij Max dat is wel heel welkom. Het weblog hoeft natuurlijk helemaal niet. Want daar heb ik eigenlijk voornamelijk problemen mee, <laughs> in de vorm van geen stijl die mij altijd een haatoma noemen, ja, ja. maar uh, ik had gewoon nadat ik op was gehouden met, met het reguliere televisiewerk en de journalistiek toch, ondanks sterren op het doek, wat niet een echt journalistiek programma is vind ik, had ik behoefte aan een podiumpje dus ik ben het weblog begonnen. Ja, en wat is dat? Dat gewoon tegen de wereld willen blijven, zeggen wat je het denkt. Is, het is waarom ik mijn vak altijd zo ontzettend leuk heb gevonden. Namelijk ik vind iets, of ik zie iets, of ik hoor iets, en ik wil andere mensen daarvan in kennis stellen, liefst enthousiast voor maken. Dat, dat wordt niet minder naarmate je ouder wordt. Het wordt bij mij. Het is gewoon een karakterdefect. Het wordt dat helemaal nou, niet minder. Waarom zou dat een defect zijn? Nou ja, het is soms een beetje raar dat je als oud mens steeds om haar vindt... ik heb een mooie film gezien, dat moeten mensen weten. Ja. Waarom eigenlijk? Ja. Maar ik kan niet. Omdat altijd. jij het leuk vindt om te ja. vertellen. Ja. Goed, leuk dat je er bent. We gaan aan de slag door aan de luisteraar te vertellen wat we vanavond gaan doen. We praten met Bertus Hendricks over de aanslag op koptische christenen in Egypte. Uh, wat wil je vooral van Bettis weten? Ik wil weten wat, wat er nou eigenlijk achter zit, achter die, die botsingen in dat Alexandrië. Want ik begrijp het niet precies. Oké. Okay. Te gast zijn straks ook drie correspondenten van uh, Het Oog. Lucas Waagmeester uit Zuid-Afrika, Bas Mesters uit Italië en Margriet Bransma uit Duitsland. Met hen bespreken we wat er het afgelopen jaar gebeurde in hun landen en in de rest van de wereld. En Bas is ook de bedenker van een bijzondere journalistieke website, www. .111.nl en we vragen hem straks wat de site beoogt. Maar eerst als altijd een overzicht van het nieuws van 4 3 2 1 Zaterdag 1 januari 2011. Een nieuw jaar een nieuw begin. Toch zal verdacht veel in dit overzicht u bekend in de oren klinken. Zo noemde de politie de jaarwisseling weer beheersbaar. In Utrecht raakte een agenten gewond... toen ze met flessen en stenen werden bekogeld. We hebben daar één persoon voor aangehouden hier in de regio... en ik denk dat we nu ongeveer tien meldingen te betreuren hebben. Ook gewonde dienders in Den Haag. Onder meer door een lawinepeil. Burgemeester van Aertsen wilde radraaiers snel en hard aanpakken. En ik hoop ook dat het mogelijk zal zijn om, om uitgerekend die zaken... in uh, snelrecht of supersnelrecht begin volgende week te kunnen behandelen. 600 mensen zijn aangehouden. Staatssecretaris Steven, die de nieuwjaarsnacht... bij het politiekorps van Den Haag doorbracht... noemt dat een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Overal gezien was het, uh, was het rustiger dan voorgaande jaren. Maar we kunnen absoluut natuurlijk niet tevreden zijn... als er op dit moment uh, uh, zeven gewonde agenten zijn... waarvan uh, vier zwaar gewond... Ja, dan kan je niet zeggen dat je tevreden bent. Het vuurwerk eiste twee doden. Zelfgemaakte vuurwerkbommen kosten het leven van een 13-jarige jongen uit Harderwijk en een 17-jarige jongen uit Tolbert. Hij raakte direct ernstig gewond in zijn gezicht en naast zijn hoofd. En is uh, in een zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. En daar is hij later vannacht overleden. Het jaar begon erg slecht in Egypte. In de stad Alexandrië vielen 21 doden. toen een autobom ontplofte bij een koptische kerk. De bom ging af toen de kerkgangers na een nieuwjaarsdienst naar buiten gingen. In het islamitische Egypte bestaat de bevolking voor 10% uit christenen. De Amerikaanse president Obama veroordeelde de aanslag. en de paus riep in zijn nieuwjaarstoespraak. wereldleiders op christenen te beschermen tegen dit soort aanslagen. animata authentico spirito di in de Overijsselse plaats Weijen gingen historische kerktoren in vlammen op. Niet door vuurwerk, maar vermoedelijk door kortsluiting. De brandweer was er snel bij, maar het vuur greep razendsnel om zich heen volgens het kerkbestuur. Maar dat, die torenspit die is puurlijk droog, dus die brandde als een fakkel. En het kruis kwam naar beneden en de pas vergulde torenhaan ligt nu op het uh, kerkplein. Ook niet nieuw. Vele Nederlanders trachten de kater weg te spoelen in het koude water van een van de ruim 60 nieuwjaarsduiken die ons land inmiddels rijk is. En dat ging gepaard met een hoop gegeil. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. De sol-oom betekent dat letterlijk met sol-man. Honderden christenen in het Egyptische Alexandrië zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren. De aanleiding was een terreuraanslag op een orthodox koptische kerk... waarbij zeker 21 doden vielen. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Het was de zwaarste aanslag op de christelijke minderheid in tien jaar. Bij de protesten gooiden christenen en moslims stenen naar elkaar... De christenen werden met traangas uit elkaar gedreven door de politie. Aan de lijn, Bertes Hendricks. Hij is Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal. Goedenavond, Bertes. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, Bertes, wie is verantwoordelijk voor deze aanslag? Er, er, er wordt een beetje gedacht aan Al-Qaeda, maar is dat waarschijnlijk? Nou ja, het zou in dit geval uh, waar kunnen zijn, en dat was ook het eerste wat de Egyptische autoriteiten hebben gedaan. Wat ze trouwens altijd doen bij dit soort gelegenheden: meteen de vingers wijzen naar het buitenland. Het komt altijd uit het buitenland, want het is onbestaanbaar. Dat is de mythe uh, dat er zoiets bestaat als een, uh, een, een sectarisch probleem uh, in Egypte. En eh, ondanks het feit dat zou kunnen blijken in dit specifieke geval... want er zijn dreigingen geweest van Al-Qaeda... Eh, naar aanleiding eh, van eh, de zogenaamde kidnapping van twee eh, Egyptische vrouwen... die toch de islam hadden bekeerd door de Koptische kerk. Eh, daar hebben we het misschien straks nog even over. Maar is er opgeroepen om aanvallen te doen... Het zou kunnen in dit geval, maar het diepere probleem is toch een binnenlands Egyptisch probleem. Nee. Er, er zijn de laatste tijd steeds meer um, problemen, en uitbarsting van geweld tussen koptenen en christenen. Uh, een jaar geleden uh, was er ook een aanslag op een kerk. Toen waren er uh, vijf gelovigen die daar om zijn gekomen, uh, christenen dus, en één moslimbewaker uh, in, in het zuiden. Uh, er zijn afgelopen, sinds afgelopen allerlei demonstraties geweest over de de kwestie van uh, de vermeende kidnapping van twee koptische vrouwen. een van de, de vrouw van een priester die zich tot islam volgens de geruchten had bekeerd... en dus door de koptische kerk was uh, gekidnapt en in een klooster opgesloten. Daar zijn heel veel uh, gedoe over geweest, uh, demonstraties bij moskeeën en zo. Dus je, je voelt aan dat soort zaken dat de sectarische spanningen... In Egypte tussen moslims en, uh, en, en, en christenen gewoon de ja, ja. laatste er ergens toegenomen. Je, je, je zei net de, de, de, de spanningen tussen kopten en christenen, maar je bedoelt. Ja, sorry. Moslims. Kopten zijn de overwegende ja, zijn de christenen. Uh, christenen in, in Egypte. Welk, zijn welke een, verhouding is dat in Egypte? Nou, in er zijn geen precieze getallen bekend, maar de meest aangenomen schatting is dat zo'n 10% van de 80 miljoen uh, ongeveer Egypte nou kopten zijn. En uh, die hebben hun eigen kerk en die hebben ook hun eigen paus, paus Shenouda. Uh, en ja, daar gaat, uh, tussen die twee gemeenschappen gaat het de laatste tijd steeds vaker fout. Nou ja. en, en eventjes nog over Al-Qaeda. E hebben die een organisatie in, uh, in Egypte? Um, je kunt dat nooit uitsluiten dat er een soort slapende cel is geweest. Maar in het algemeen is de Egyptische Veiligheidsdienst... vanwege de interne dreiging mm -hmm. van gamaat Islamia in de jaren negentig... met name buitengewoon keen op welke vorm van moslim-jihadisme dan ook. En ik dacht het eigenlijk heel onwaarschijnlijk... Uh, dat Qaeda echt vaste voet in Egypte kan ja. krijgen. Want de gamaat Islamia die in de jaren negentig... voor heel veel ellende hebben gezorgd... die zijn uh, eigenlijk door het regime gewoon achter tot een grendel gezet, die hebben zelf ook afstand genomen van het geweld. Uh, ik, ik geloof niet, maar dat sluit niet uit dat er één kaida zelf kan zijn. Maar het, het, de voornaamste boodschap moet toch zijn... het is een intern Egyptisch probleem, alleen ja, de Egyptische autoriteiten ontkennen, ze ontkennen ze altijd. Ja. Ja. Zeg, en um, deze aanslag, die door een uh, zelfmoordenaar in gang is gezet... Hè, uh, zal die nou de verhoudingen tussen de christenen en de moslims in Egypte verscherpen? Of, of kon dat eigenlijk al niet meer? Nou, dat zal zeker verscherpen, want uh, men vindt dus dat er te weinig gedaan wordt aan de bescherming uh, van kerken bijvoorbeeld. Vandaag, uh, je had het eerst over enkele honderden christenen die eerder uh, in Alexandrië de ja. straat zijn gegaan. Maar uh, bij de begrafenis, uh, daar waren zelfs vijfduizend woedende, met name jongeren uh, aanwezig. En het lijkt erop dat vroeger was het altijd de, de, de paus van de koptische kerk, uh, die altijd wat kalmte maanden. Maar uh, alsof de jongeren dat niet langer meer accepteren en zeggen uh, het wordt tijd dat we ons tegen gaan. Ja. Weren. Uh, dus ik, ik denk dat er de spanningen... Uh, op zeker de omvang van het geweld nu... en het feit dat het is de achtergrond is van een situatie... waar christenen uh, te last hebben van discriminatie. Hè? Als het gaat om, om plekken bij de overheid... Uh, als het gaat om uh, kwesties van uh, persoonlijke status... Hè, die identiteitskaart. Ja. Als iemand zich wil bekeren uh, tot islam... Om, bijvoorbeeld omdat men verliefd is op een, uh, een moslimman... het huwelijk mis lukt en dan wil men weer terug naar het christendom, dan kan dat niet, want dan is dat af afval van de islam. Al dit soort problemen, dat speelt erg hoog. Ja. Maar, maar is dat ook de verklaring dat het nu vaker escaleert, dat die christenen die gediscrimineerd worden, dat niet langer pikken? Dat is één van de, de redenen. En de andere reden is ook dat er ook in Egypte, laten we zeggen, de, de islamisering eh, toeneemt. En de regering zelf die, eh, is daar een beetje verantwoordelijk voor. Omdat aan de ene kant doet men alsof men de enige barrière is tegen de, de opkomst met verkiezingen eventueel van de moslimbroederschap. Die overigens deze aanval heeft eh, veroordeeld. En tegelijkertijd doet men eigenlijk in zijn beleid alles om het gras voor de voeten van de islamisten eh, weg te maaien. Door zoveel mogelijk met die islamistische druk gaan toe te geven. Dus bijvoorbeeld in het kwestie van uh, de, de kerkenbouw. Hè? Iedereen mag een moskee onmiddellijk uh, uh, oprichten... maar voor een kerk heb je duizenden en een vergunningen nodig. En het feit dat de regering dat maar niet geeft... dat is ook een beetje om de druk uh, vanuit de islamitische extremisme... om dingen een beetje tegemoet te komen... en daardoor sterker te staan... om uh, de, de, de, de, de echte politieke uh, participatie van gematigde moslims niet toe te staan. Dank je wel, Graag gedaan try it with a waltz, I could try rock and roll, I could try it with a blues. If a song would do, I could sing it high or low. When I let you go. Just look at me If you'd only see me I would prove my love for you I could swallow half the moon Just tell me where Tell me when I En dit was Mariet Larsen. If a song could get me you. Het is een uh, jonge singer-songwriter uit Noorwegen. Op deze Nieuwjaarsdag nemen we uitgebreid de tijd om uh, wat langer te praten met drie van onze correspondenten. Bas Mesters uh, en Lucas Waagmeester zijn even in Nederland. Gaan binnenkort naar hun standplaatsen Rome en Johannesburg terug. Dus uh, Bas komt uit Italië en Lucas uit Zuid-Afrika. En Margriet Brandsma komt tot ons vanuit Berlijn. Vanaf vandaag is ze overigens oud-correspondent van NOS in Duitsland. Want ze komt terug naar Nederland. Magriet, hoe voelt dat, oud-correspondent zijn? Nou, dat was wel een beetje raar. Want, uh, ik, vannacht om 12 uur dacht ik opeens van... hé, hey, ik, ik kan mijn mobiele telefoon uitzetten. Dat, uh, dat doe je eigenlijk nooit als correspondent. Omdat je toch altijd denkt, uh, er kan iets gebeuren. En, en vannacht werkelijk waar, uh, ik, dacht ik echt, het kan. Maar heb je het gedaan? Nee. <lacht> Ai, dat nee, dat zreesden wel. Dat, dat, dat duurt waarschijnlijk nog wel eventjes voordat ik, uh, ja, voordat ik ook echt zeg van... Uh, uit dat ding. Uit, uit ja. al ding ik, ja, als het er al ooit van komt. Want... Ja. We gaan even naar de jaarwisseling. In Nederland is die geweest, Lucas. Je hebt hem nu in Nederland meegemaakt, ongetwijfeld al heel veel vaker. Is die in Zuid-Afrika erg anders dan hier? Nee, uh, in principe niet. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog nooit meegemaakt in Zuid-Afrika. Je bent telkens dus ben. hier. Ja, dit is toch het moment in het jaar waarop je als correspondent ook... Uh, het echt een beetje rustig vaak. is. Uh, op het, in het nieuws ook. En dan, dat je dan kiest: van nou dan ga ik nu maar even naar de familie. Uh, kerst, vier oud en nieuw, vieren, vrienden. Maar uh, in Zuid-Afrika het in principe uh, er wordt, uh, hard gefeest. Net als bij ons is een mooi, prachtig voorbeeld. Is uh, Camps Bay, uh, een, een, een soort moderne badplaats bij Kaapstad. Heel blank. Uh, heel veel geld. Grote villa's, mooi strand, een prachtig boulevard. En één keer per jaar wordt Camps Bay overgenomen door de. Zwarte bevolking uh, van Kaapstad. Die gaan het strand op, barbecues, uh, kratjes, uh, pils. En die hebben de hele nacht daar een groot feest. Het wordt de Black Tide genoemd, de, de Zwarte Vloed. Uh, dat is dus op deze nacht. De nacht... En dat, is dat een afspraak of is dat spontaan zo ontstaan? Dat is zo gegroeid. Okay. En uh, ja, de, de blanke, rijke inwoners van Kems Bay uh, die, die, die, die stap, zetten even een stapje terug. En geven Chems Bay voor één nacht aan de, ja, aan de zwarte, zolang de zwarte maar, vloed. Zolang overzeigen. het nou voor één nachtje is. Want uh, overdag gaan ze gewoon weer zwarte naar een ander strand. En zeiden ja, ja, dan, ja. Kaap, Kaapstad wordt in, in, in Johannesburg waar ik woon, wordt Kaapstad het Apartheidsmuseum mm -hmm. genoemd. Dus je weet wel ongeveer uh, wat daar de sfeer is tussen blank en zwart. Is nog niet altijd uh, even fris. Nog niet altijd zoals het hoort. Maar deze dag, ja, oud en nieuwe in, in Chems Bay is dan echt van de zwarte. Ja, dan moet je toch erheen dan? Ja, zeker. Dat ja. Is, ik ben ook nog niet weg. Zuid-Afrika. Ja, nee. dus Bas, ja. Italië? Een rode onderbroek. Een rode ja, en en natuurlijk, Hoe bedoel je een rode vertel. onderbroek? Laat het zien. <laughs> Inderdaad. Nee, um, deze dagen is het, uh, of tenminste, de afgelopen dagen was het heel druk bij de lingeriezaak. Dan koopt iedereen een, uh, een rood setje, zoals dat heet, om um, um, uh, in een rode onderbroek het nieuwe jaar in te gaan, want dat brengt geluk. En als je dan ook nog wat uh, worst met kikkererwten eet, dan kan het nee. eigenlijk niet meer stuk in Italië. En hey, je mag dan niet de rode onderbroek van vorig jaar gebruiken. Je moet echt weer een nieuwe kopen. Dan. Hij moet de fik in daarna, eigenlijk, oh, okay. als je het goed doet. In, in Spanje is dat ook, hè? Dat is een rode onderbroek en dan een schaaltje druiven erbij. Oh, druiven daar. Ja. Ja. Um, het is ook niet zo... Uh, toevallig was mijn vrouw in zo'n winkel, niet voor een rode onderbroek. Dat zou je ook Spanend, mogen vertellen, hoor. dat geeft niks. Ja. En, en die, die hoorde zo'n discussie tussen uh, een, een, een Italiaanse... die zo'n ding wou kopen en de verkoopster zei... maar je mag hem op 1 januari niet terugbrengen... want uh, om te ruilen weer naar een gewone witte. Dus uh, ja, nou, dan steken ze maar in de fik. Ja, en jij was ook hier, maar je hebt daar wel jaarwisselingen meegemaakt. Ja, en wat je ook veel doet dan, is met de familie uh, bingo. En. Dat doen ze heel veel. Uh, bingo tombola noemen ze dat. Okay. Hebben ze zo'n dingetje, draaien ze er rond... En, uh, er is weinig tv, kijkt men dan toch. Oh? Uh, het is okay. heel, meer een familieaangelegenheid. Ja, ja, dat is een van de, misschien de enige dag dat men uh, minder geen kijkt. Ja. Ze hebben ook geen Linda de Mol, hè? dat scheelt. Nee. Maar ja. ze hebben hele andere strak getrokken dames. Een heleboel <laughs> Linda de Molle ja. in Italië. Ik denk dat Linda het van de Italiaanse heeft. Ja, zou kunnen, maar Giet, Duitsland is net Nederland. Vermoeden wij, klopt dat? Ja, ik vind het ook wel grappig wat, wat Lucas uh, zegt. Die, die zit natuurlijk wel verder weg dan ik. Uh, ik, heb, ik vier altijd oud en nieuw in Berlijn. omdat altijd familie en vrienden deze kant op willen komen in plaats van andersom. En ja, het lijkt inderdaad heel erg op Nederland. Uh, de oliebollen heet hier uh, weliswaar pankoegen. maar er zitten ongetwijfeld net zoveel calorieën in als in die oliebollen. En ik, maar het, misschien is het verschil wel dat het wat minder een, een familie-vriendenfeest is... maar dat Duitsers vooral naar grote feesten gaan. Zeker ook in de grote steden. Heel bekend is natuurlijk dat enorme nieuwjaarsfeest elk jaar bij de Brandenburger Tor. Daar waren gisteren ook weer meer dan een miljoen mensen. Te erg de neiging om dat in grote massa's te vieren. Oh ja. Ook met spectaculair vuurwerk? Ja, met een enorm spectaculair vuurwerk. En het wordt ook steeds professioneler. Het begint nu uh, al, al als smiddags met, met optredens. En je bent uh, in Duitsland eigenlijk uh, geen artiest... als je niet een keer met Oud en Nieuw... daar met die toren hebt gestaan. <laughs> Ik denk dat de vrienden en de familie van Lucas... ook best naar Zuid-Afrika willen komen. <laughs> maar dat is veel duurder, toch? Ja, het is, en het is een stukje vliegen. <laughs> ja, precies. Je bent een dag onderweg. Dat uh, gaat niet zo makkelijk. Uh, dus, ja, ja, goed, ze komen ook wel, maar ze komen allemaal een beetje om de beurt. Maar Misschien moeten we dan nu jouw familie en vrienden oproepen... om volgend jaar daar naartoe te gaan, zodat je eindelijk een keer naar het strand kan. Misschien ja, leuk in een rode onderbroek naar ja, het strand. Ja. Met, dus van van ja, met van, met van ja. En dan een kampvuurtje en alles in de mee. Ja. We gaan even naar uh, uh, jullie landen. En dan vooral de nieuwsgebeurtenissen in jullie landen. Lucas, wij denken dat het WK jullie nieuws heeft beheerst het afgelopen jaar. Klopt dat? Dat kan je wel zeggen. Ja, Ik ben in september 2009 naar Zuid-Afrika uh, gegaan. Toen heb ik uh, mijn voorganger Bram Vermeulen opgevolgd en uh, de, zeker de helft van uh, de verhalen, nou zeker wel, ja, de helft van de verhalen die ik sindsdien heb gemaakt, uh, zijn verhalen die gerelateerd waren aan het wereldkampioenschap voetbal. heel weinig verhalen over voetbal, maar heel veel verhalen die uh, gaan over wat het met het land deed... en hoe dat land uh, zich natuurlijk op aan het voorbereiden was. Hoe uh, vooral het, de sfeer in het land natuurlijk enorm uh, ja. uh, heeft bepaald. Maar jaren... ook intern is dat steeds het nieuws geweest. Tot nu ja. toe, ja. Nog Ik steeds. herinner me van vorige week een reportage hier in Nederland... over een van de stadions, een van de hmm. vele stadions waar wij gewonnen hebben. Dat stadion staat nu helemaal leeg. Ja. Is dat exemplarisch? Er zijn meerdere plekken in Zraafke waar, uh, of meerdere steden waar die stadions op dit moment een, een beetje zorgkind zijn. Uh, de gemeente zit ermee in de maag. Dat wisten ze natuurlijk van tevoren wel. Is toen een beetje verzwegen. Want ja, het uh, toernooi moest natuurlijk plaatsvinden. Kaapstad moest ook een halve finale krijgen. Uh, dat wilde de FIFA, dat wilde Kaapstad. Het ging om Kaapstad, het ja. voorbeeld wat ik noemde. Klopt, ja. En dat, dat, ja dat is natuurlijk eventjes zijn, al dit soort bezwaren als ja, wat doen we eigenlijk met dat ding daarna. Zijn even aan de kant gegaan, maar dat, dat stadion in Kaapstad bijvoorbeeld, uh, er zijn. De, ja, de meest negatieve schattingen die, die gaan ervan uit... dat het ongeveer een miljoen euro per maand kost om dat ding uh, te behouden. Per maand. Dus ja het, het staat aan zee, uh, die zoute die, wind die, die, die, die, die blaast overheen Dat ding gaat natuurlijk heel snel uh, roesten als je dat laat, uh, laat staan. We zien dat op heel veel plekken natuurlijk in de wereld. Waar, uh, uh, we weten nog het nest, uh, dat, het vogelnest. vogelnest in Peking. Peking, ja. uh, ik, uh, ik had het laatst ook met onze collega in, uh, in, in Peking, Wouter Zwart. En die vertelt dat... dat ja, of er komt er nog eens een groepje, uh, die wordt dan rondgeleid. Maar dat is het dan. En voor de rest ligt het ding er terug bij. Dat dat, is toch te gek, dat, dat ieder, iedere keer weer bij elke WK-Olympische Spelen. trapt iedereen daarin. Heeft in dit geval de FIFA zo ontzettend veel macht. dat zo'n onverkoopbaar. Monstrum daar staat. Ja, er zijn economen die zeggen: je moet het bouwen voor zo'n evenement. Niks mis mee. Zo'n evenement levert ook echt wel wat op. Er zijn ima hé, imago verbeterd. Zelfs economen die daar heel positief over zijn. Maar, maar zijn er cijfers doet. ook? Heeft het uiteindelijk Zuid-Afrika wat opgeleverd? Behalve goed wil en een mooie zomer? Nou, ja, dat, dat, dat weten we nog niet echt. Sowieso, financieel of economisch gezien zeggen, draait het land kiet. Op zo'n toernooi nu. Maar de, de, ja, op de middellange termijn zie je natuurlijk pas effecten. Zoals imago-verbetering. Dat, dat bedrijven van de rest van de wereld daar toch makkelijker zaken gaan doen. Mm. We hebben een maand lang toch een veilig land gezien. We hebben een maand lang een land gezien dat dit ook aan kan. Die infrastructuur allemaal heeft gebouwd. En daar is daar ik natuurlijk heel trots op zodra elkaar treedt ook misschien wel iets zelfverzekerder nu naar buiten nu dit allemaal is gelukt ja, en dat is natuurlijk dus, heel moeilijk te becijferen allemaal dat is haast ja. niet te becijferen. maar er zijn dus economen die zeggen je moet zo'n stadion zeker bouwen het kost 500 miljoen dat ding in, in, in Kaapstad. Dat is niet gering maar je moet hem dan ook gewoon durven afbreken als het toernooi voorbij is. Ja, ja. weg met dat ding kost alleen maar geld sunk kost, noemen ze dat en uh, dan zijn we er vanaf en heeft het een prachtig uh, iets prachtigs opgeleverd en daarna ja eventes... beperk je de schade ja beperk ze op die manier de ja precies schade. en nu betaal je een miljoen per maand dat hoeft dan niet meer je moet hem goed afbreken en heb je het gehad. Klaar, ja. ja. Was in Italië weleens denk ik niet meer over het WK hebben, of wel? Nee, dat, maar dat was al heel snel zo. <laughs> maar heeft het ook niet echt geleefd eigenlijk? Nee, Italianen die, die, die worden pas echt warm... Um, na de eerste rondes eigenlijk. Hè. Wij Nederlanders zijn al warm een maand van tevoren. Alle straat oranje. Maar de Italianen die moeten zich echt laten overtuigen door de voetballers... en dat is helemaal niet gebeurd. Dus uh, ik, ik heb die wedstrijd samen met Italianen bekeken... maar halverwege liepen ze gewoon al weg... Uh, nou, Leuk, het was het, het was het? Rotzakken. Ik weet niemand tegen wie ze speelde. Okay. Maar toen ging het niet goed in ieder geval. Ging niet echt goed. Nee. Tegen Slovenië, volgens mij was dat het buurland dat ook. Dat kan nog. best, ja. Ja, en ja. Ze werden ja, echt ja. in de pan gehakt, verschrikkelijk ja. was het. Ja, dat schoot niet op. Hoe is dat in Duitsland, uh, Margriet? Want in, dat ging veel beter. Ja, in Duitsland uh, was het WK zeker een, een, een evenement waar uh, heel veel op teruggeblikt is de afgelopen. Uh, dagen en alle jarenoverzichten. Duitsland deed het natuurlijk heel goed. Uh, stond met een heel jong elftal daar ook. Een elftal dat uh, eigenlijk internationaal veel bewondering afdwong. En dat was wel grappig het afgelopen jaar om te zien, want... Het lijkt wel alsof Duitsland ja, bezig is met een soort verjongingskuur. Je zag het daar op dat WK in Zuid-Afrika, zo'n heel jong elftal. Uh, Duitsland liep het afgelopen jaar weg met Lena, die het uh, Songfestival won. Die zangeres, ja. Die zangeres, 19 jaar. Nou, Duitsland had echt niet gedacht ooit nog het Songfestival te winnen. Want zoals jullie weten... bij de, de uitdeling van de punten krijgt Duitsland eigenlijk nooit punten van, uh, van andere landen. Dus daar hadden ze echt geen rekening mee gehouden dat dat nog een keer zou gebeuren. En je ziet het ook in de politiek. Daar, uh, de, ja, de rising star in de Duitse politiek, dat is uh, Zu Gutenberg, heet de man. Die is uh, minister van Defensie. Die is 39 jaar. Is, dat, dat, dat heb je het afgelopen jaar dus, dus erg gezien. en, en het, ja, het geeft wel goed weer iets wat al een paar jaar speelt in, in Duitsland. Dat er toch zo langzamerhand een, een generatie opstaat... Die wat zelfbewuster is. Wat meer. Uh, je ziet het ook aan Angela Merkel bijvoorbeeld. Hè? De manier waarop zij zich bijvoorbeeld in, in Brussel beweegt op durft te komen voor Duitse belangen, dat is, dat is nieuw. Want jarenlang hebben ze dat niet gedurft? Nou, ja, ja, als ik kijk naar mensen als, als, als Helmoet Kool, uh, uh, Helmoet Schmid... dat waren natuurlijk echt nog mannen van de, van de, generatie, van de, ja, van de schuldgeneratie. En ik wil niet zeggen dat dat nu geen rol meer speelt. Dat, dat zal een rol blijven spelen. Maar het feit dat, dat zo'n Angela Merkel nu ook een keer zegt... Uh, de Duitse belangen zijn tellen ook mee, dat is echt wel nieuw ja. in Duitsland. En Dat ja. is echt een ja, trend die ik hier de afgelopen jaren heb zien ontstaan. En het afgelopen jaar zelfs heel sterk. Die trend is in Italië nog niet echt doorgedrongen, hè? De schuldtrend. Uh, Berlusconi is niet iemand die zegt, die een beetje nederig... En, uh, nee. Pas. Sterker nog, het doet er eigenlijk helemaal niet meer toe wat hij doet. Uh, hij heeft een, een bepaalde vaste kern die um, hem volgt. En dat, is, uh, dat komt omdat hij... Uh, zeg maar een bondje sluit met zijn achterban tegen de, het establishment. Wat in feite hij al lang zelf is, maar hij slaagt er steeds weer in... om met zijn grappen en grollen een gewone volkse jongen te zijn. Berlusconi is gewoon een, uh, een chameleon. Die dus onder de vrouwen is hij een vrouwenliefhebber. Onder de voetballiefhebbers is hij een voetballiefhebber. En als hij tussen zakenmannen staat, dan is hij een zakenman. En zo is hij van iedereen. En dat is zijn truc. Maar met zijn populariteit gaat het niet goed. Het gaat nu, natuurlijk nu uh, minder. Maar pas op, uh, het, het, het systeem zit zo in elkaar... Het, de, dat um, hij nog altijd de grootste partij kan worden. Ook als er eventueel... Uh, na januari, als het misschien weer misgaat. Want we hebben weer een nieuwe B-Day op 12 januari. En een B-Day staat voor? Dat is een Berlusconi-dag, ja, hè? Okay. Ja, natuurlijk. <laughs> we, <laughs> we hebben er net een gehad. Ja, en die ja. heeft hij toen miraculeus gewonnen. Iedereen ja, dacht, net. het is voorbij. Maar ja. hij heeft wat geld uh, uh, uh, in een aantal oppositieleden gestoken. En die overgehaald om thuis te blijven. Waardoor hij het toch weer gered heeft, hè? Dat is het grote probleem. Wat nu veel mensen die tegen Berlusconi zijn in Italië... die zeggen, we hebben niemand meer in het parlement... die we kunnen vertrouwen, die ons representeert. Want zelfs de oppositie de meest felle oppositiepartij... van daaruit zijn zelfs mensen overgelopen naar Berlusconi. Ja, nou, ja. hoe kun je dan ook niet meer opstellen? Nee, nee. Dus dat gaan nog... Jij verwacht, het, haalt hij het eind van dit jaar? Hij gaat het heel moeilijk krijgen, denk ik, eerlijk gezegd. Maar de enige, het enige wat Berlusconi kan redden... is de economische crisis. Want niemand durft eigenlijk... Het de regering te laten vallen. Omdat dat wel eens kan leiden tot eenzelfde... speculatieve aanval op Italië... als die eerder in Griekenland heeft plaatsgevonden. Maar ja. moet Berlusconi dat dan tegenhouden? Want inderdaad... Wij... Hij heeft een hele goede minister van Financiën. Okay. Die het begrotingstekort altijd onder controle heeft weten te houden. Dus hij hoopt dat die crisis die kant op komt? Althans, die, die speculanten, of niet? Want dat nee, kan dat hij gloriëren. Nee, nee, nee. Hij hoopt... Als, als dat gebeurt, dan gaat het sowieso over de bel. Want uh, het, de staatsschuld is gigantisch in uh, Italië. Nee, hij gebruikt... Het gevaar van de crisis als argument van ja, mensen... Ja, okay. je moet er hier allemaal blijven zitten en daarom heb je deze voortuimelende val... die maar niet wil ophouden van dit kabinet. En nee. die kan nog drie jaar duren in theorie. Drie, drie jaar nog? Speelt die economische crisis in Zuid-Afrika eigenlijk? Ja, in, in, in, in iets mindere Zuid-Afrika heeft, uh, uh, heeft bijvoorbeeld wel last van de valutaoorlog. Uh, of, of, of we die al echt zo moeten noemen. Uh, maar de, de rand blijft maar heel sterk. ...wordt steeds sterker ten opzichte van, van, van, de, van, de, van de euro en de dollar. En uh, Zuid-Afrika heeft ook niet echt de middelen, niet de reserves... ...om die, munt, die eigen munt te drukken, om hem, uh, om, hem, om hem een beetje in toom te houden. Dus de waarde van dat ding blijft maar stijgen. Zuid-Afrika heeft heel veel goud. De, goudwaarde, de goudprijs staat ook op een, op een hoogtepunt. Uh, en dat is voor Zuid-Afrika vervelend. Het, uh, het, het zorgt ervoor uh, ja, een moeilijkere concurrentiepositie. En uh, er is wel veel angst natuurlijk... ...voor dat de crisis echt in, in, in, in Zuid-Afrika gaat, gaat neerslaan. Het is, tot nu toe is het, is het redelijk rustig. Er is, laten we zeggen, een iets afgetopte uh, economische groei... die natuurlijk altijd wel fors is. Zraafk heeft een, een behoorlijke economische groei uh, al, al jarenlang. Uh, 7, 8, 9 procent zijn percentages die we hier niet, niet kennen. Nee. Maar uh, nou ja, goed als dat natuurlijk echt een klap gaat krijgen... Uh, ja, dat, dat leidt ook daar meteen tot enorme werkloosheidsgolven. En het, dat zou natuurlijk weer echt wel tot sociale onrust kunnen leiden. Tot nu toe is dat uitgebleven. Of dat echt de, uh, de prestatie is van de Zuid-Afrikaanse regering, weet ik niet. Uh, het is meer, uh, ja, Zuid-Afrika is nog uit de wind gebleven eigenlijk, zou je kunnen zeggen ja. in deze crisis. Ja. O, nieuws van de laatste maanden was Wikileaks. Alle, alle regeringen zijn daardoor getroffen zo ongeveer. Hoe was dat in uh, Italië? Wat, wat ja, viel daarop? Op twee punten. Hè? Wikileaks heeft wat gelekt uh, over... Um de, de misbruikaffaire, maar daar, daar was, dat was vooral dingen die we wisten... In de katholieke namelijk, kerk? Die, in ja. de katholieke kerk, namelijk dat uh, de katholieke kerk dingen achter zou hebben ge gehouden. Het belangrijkste wat uh, in Italië heeft gespeeld rond Wikileaks... dat is natuurlijk uh, de relatie Berlusconi-Poetin en de olie in, de, het gas in Rusland... En, en, en de, opmerking van Hillary, de opdracht van Hillary Clinton aan haar geheime diensten... om uit te zoeken of Berlusconi daar persoonlijk aan verdiende. Mm. Okay. En daarnaast de opmerking van de ambassade van uh, Amerika in Rome... die um, uh, stelde dat Berlusconi uh, niet meer stabiel is... te, veel, uh, te laat naar bed gaat... En, uh, en uh, andere dingen doet. Hij. Ja, de betere roddels, <laughs> zeg maar. Ja. Ja. Andere dingen doet. Uh, als de in Duitsland? De ja, Nou, dat is precies inderdaad wat, wat, wat Merkel ook heeft gezegd uh, uh, over Wikileaks. Het, het, het is de betere partyklatsch. Dus de, bete, de, de betere roddels. Het, er zijn niet echt dingen naar buiten gekomen over uh, Duitsland die je niet zou weten als je goede kranten leest. Er was wel een, een, een smeuige affaire. Uh, er kwam namelijk na een tijdje naar buiten dat de uh, persoonlijke medewerker van van Wester, uh, Westerwelle, de minister van Buitenlandse Zaken... en de, de, de vice-kanselier. Ja. dat die had gesproken met de uh, Amerikaanse ambassade... en dat uh, om die reden ook die Amerikaanse ambassade... heel goed op de hoogte was van de inhoud van de, de uh, coalitiegesprekken. Die dat zou die, persoonlijk gelekt hebben? Die, nou, niet dat niet zou dat, uh, dat is gebeurd. Dat ja, ja. is gebeurd. Maar, ja. maar de, de domme oor heeft dat niet onmiddellijk gezegd. De, mm. Het was dus duidelijk dat er iemand vrij dicht uit de omgeving... van die Westerwelle met de Amerikanen... Uh, gesproken moest hebben. Er kwam toen een enorme klopjacht binnen die FDP... binnen die liberale partij. Van ja, Wie oh ja. is dat geweest? Okay. Ik denk, als de jongen dat meteen gezegd had... ik was het, dan was er weinig aan de hand geweest. Want hij heeft niet veel meer dan zijn werk gedaan. Hij heeft, dat, dat hoorde ook bij zijn takenpakket. Hij is misschien iets te ver gegaan. Maar nogmaals, hmm. het was weinig wat niet in de kranten stond. Maar goed, omdat hij zijn mond hield... Uh, werd het een hele ja. affaire en is hij intussen ontslagen, Ja. ja. Um, even iets anders. Um, uh, iets anders dan Wikileaks. Bas Mesters, jij zit met, op je iPad ja. de hele tijd te kijken. <laughs> met je nogal uh, vermoeide hoofd. <laughs> en jij kijkt... Dit nou, radio, oh, dat weet niemand. Ja, maar dan beschrijf ik het. Hij is knap, maar hij ziet er vermoeid uit. En ja. hij is ook doodmoe. Want hij heeft een, um, een initiatief ontplooid. Twee weken geleden geloof ik. No, of nee, twee nee, maanden nee, nee, geleden. Nee, ja. Toen uh, lag je in je bed en toen dacht je: Weet je, ik wil tegenover dat hele cynisme en de, al dat slechte nieuws, wat overal maar ons toch belast. wil ik iets stellen. Ik wil uh, de wereld, of in ieder geval Nederland, <laughs> een, uh, <laughs> een, een cadeau geven. Een journalistiek cadeau. Ja. En naar mijn gevoel een beetje tegen het cynisme. Dat is een website die heet www.online11.nl. Daar w zit je in. Sigma. one zeg maar, 11 geschreven. Hij is sinds 11 ja. uh, minuten over 1 vanochtend in de lucht gegaan. Ja. En vanaf morgen? Met 11 verhalen. En vanaf morgen komt er elke dag één nieuw verhaal bij. Ja, en, en dan kun je dan. Uh, wat, zeg maar... wat voor verhalen zijn dat? Dat zijn uh, dus verhalen door de ogen van mensen die leven onder moeilijke omstandigheden. en die uh, aan die problemen iets proberen te doen. Um, um, um, um, mijn idee is uh, dat er um, uh, veel ellende is gebeurd. Tenminste, we hebben allemaal het idee dat het vreselijk is geweest 2010. Uh, maar um, in landen waar het nog veel vreselijker is... Uh, blijken heel veel mensen rond te lopen... die gewoon proberen de zaken aan te pakken. En uh, mijn idee is, als je nou eens door de ogen van die mensen... de werkelijkheid gaat analyseren... dan kun je dus journalistiek plegen zoals je die altijd doet. Wie, wat, waar, wanneer en waarom... Je zoekt dus gewoon uit, wat is er aan de hand? Maar je voegt er één vraag aan toe, namelijk wat precies wat die mensen doen. Die geven antwoord op de vraag, wat nu? Dat... Wat moet ik doen om die zaak te veranderen? Dus ik uh, heb een weetje toegevoegd en nu hebben we zes wees. En uh, dat betekent dat journalisten die site ook volschrijven. De journalisten zijn de ogen. Ik heb hier voor me de, de, de brief die ik uh, zes we acht weken geleden naar collega's stuurde. Nu zijn er zeventig journalisten die uh, daarop in zijn gegaan. Correspondenten voornamelijk. Ik denk zo'n veertig, vijftig correspondenten van alle nieuwsmedia van Nederland... NOS, RTL, maar ook van uh, alle kranten. Ook de Telegraaf. Morgen komt een, uh, de, uh, de eerste Telegraafjournalist die ook meedoet aan het project. Dus dat vind ik zo, zo, wat, vind ik zo leuk ervan. Wat is het geheim van dit succes? Wat triggert al die mensen? Dat is de vraag die ik mezelf. Hoe kan dit? Ik heb acht weken ja, ja, geleden dit. Je, je iets klinkt verzonnen. zelf ook heel enthousiast. Het dus pro... kan wel helpen, want ik, ik, heb het voor mezelf, ik ben acht jaar correspondent in Italië. Zes jaar lang heb ik de corruptie, de maffia, Berlusconi... en alles wat daar misgaat beschreven. En toen dacht ik, volgens mij zijn dit allemaal verhalen... ja, misschien zijn het goede analyses, laten we hopen dat ik het goed deed. Maar het zijn verhalen waarvan de mensen van tevoren al weten... oh ja, dit weer een verhaal over de maffia. Oh, maar, hè, Vreselijk, wat een ellende. En dan leg je de krant weg. Niet, dat is niet iets wat mensen tot uh, nieuwsgierigheid brengt. Dat is bijna geen nieuws meer. Maar als je nou je, je gaat richten op de mensen die iets proberen te doen aan de maffia... en dan heb ik een concreet voorbeeld van... Um, een, een, ik ben uh, naar Corleone gegaan. Daar is een man... Um, op Sicilië. Op, op Sicilië, waar het hart van de maffia. En die heeft daar um, uh, op in beslag genomen gebied van de maffia... Heeft hij uh, uh, allerlei boerderijen geopend. En, uh, en, en, en, en, en daar werken nu honderd mensen... Um, in dat hart van de maffia. Maar sorry, die dat eerst verhaal heb waren. ik in de krant gelezen. Ik neem aan door jou geschreven. En dat heb je onthouden. Heb ik absoluut onthouden. <laughs> want ik vond het een indrukwekkend verhaal. En maar dat, het dat haalt verhaal... dus gewoon de krant ook. Waarom, waarom ja. dan een site? Nou, dat is een hele goede vraag. Natuurlijk nee, nee. halen deze verhalen ook de krant. Um, maar, maar na dit jaar van. Uh, 2010 dacht ik, misschien heeft Nederland wel eens eventjes een pil nodig of zo, weet ik. En toen dacht ik, is het niet leuk om alle correspondenten... dit soort verhalen te laten schrijven en te laten zien... dat het in de wereld uh, op andere plekken soms veel moeilijker is... en dat dit soort mensen daarmee bezig zijn. En tegen welke kwaal heeft Nederland een pil nodig? Tegen de verlamming. De verlamming en de, de angst en de verbittering en de ja. machteloosheid... die volgens mij... Alleen maar een, uh, een, een manier van kijken is en niet echt noodzakelijk. En is dat een is. Nederlands verschijnsel of zie je dat ook breder? Ik denk dat het in Italië bestaat het al langer. Uh, misschien dat ik er daardoor ook op ben gekomen, omdat in Italië die, die, um, die polarisatie al tien jaar gaande is. Dat is een groot probleem. Hè? Allemaal tegen Berlusconi en hier ze nu allemaal tegen Wilders. En, uh, en dat ga, daar focust iedereen zich daarop, terwijl er onder een hele wereld is die wel functioneert en waar mensen wel iets willen. En ik vind dan. De Italianen verdienen het niet dat je alleen maar over Berlusconi en de paus schrijft. Daaronder zitten echt mensen die, die knokken en iets proberen te verbeteren. Het is natuurlijk interessant. Uh, Lucas, ga je meewerken? Zeker, ja. ja. Ik, ik, dus ik kwam, ik kwam uh, Bas hier vanavond tegen de studio. Uh, en we hebben natuurlijk even over zitten praten. Uiteraard. Waarom uiteraard? Ik bedoel, nou, het het dit is dit een type... bijna, bijna missionair project als ja, ik het zo beluister. Het is meer, dit is een type verhaal, misschien voor Bas wel trouwens, dat weet ik niet. Maar dit is een type verhaal waar je als journalist uh, misschien wel het liefst mee bezig bent. He, uh, je wilt, dus het uh, is een cadeau voor jullie zelf uh, eigenlijk. Uh, het brengt twee dingen dat samen. Dat moeten we gaan uitzoeken. Dat is ook, zo gauw het uh, zo gauw blijkt dat er geen lezers zijn, dan kap ik er meteen mee. Okay. Het brengt twee dingen samen. Dat is het mooie aan dit idee. Dat is dat je aan de ene kant als journalist gewoon bezig bent met, met, met reële problemen in je land. Uh, ...alleen je doet het niet inderdaad, vanuit de officiële structuren... ...maar je kijkt naar dat probleem vanuit één persoon. En die ene persoon, één persoon is, al, dat is, een, dat is een ijzeren wet in de journalistiek. Ja, maar dat is niet nieuw. Eén persoon portretteren, Het is ook niet per se nieuw dit. Uh, maar het is natuurlijk wel nieuw dat je echt zegt... ...we focussen nu alleen maar op dat type verhaal. En, en ik bedoel, nou ja, Zuid-Afrika is een land... ...en Afrika is een continent waar, uh, waar een heleboel dingen... ...wat Bas Heb je een zegt, je onder de oppervlakte werken. Ja, tuurlijk. Noem ja. eens één kort. Nou, wat mij bijvoorbeeld... Het eerste, toen ik het voor de eerste keer over Bas een initiatief las... schoot meteen Sarah mij te binnen. Sarah is 15, heeft twee zusjes van 9 en 6. En ze hebben geen ouders meer. En in Afrika is, is het heel gewoon, of is het het hele fenomeen van de, de extended family. Dus mensen worden opgenomen in de gemeenschap, in de familie of in het dorp. Het dorp wordt ook vaak gezien als familie. Uh, maar in, in Zuid-Afrika gaan nu op dit moment zo ontzettend veel mensen dood aan aids. dat hun ouders zijn ook overleden aan aids. Dat die spons eigenlijk die de samenleving is, is verzadigd. En die meisjes kunnen nergens terecht. Die blijven uh, met z'n drieën in een huisje achter. En Sarah heeft gezegd, toen ze dertien was, toen overleden allebei haar ouders. Um, dat heeft, heeft ze me verteld. Ik heb een reportage over haar gemaakt. Ze heeft gezegd, uh, ik geef mezelf één opdracht. En dat is zorgen dat mijn twee zusjes... Uh, met een uniformje aan, iedere dag naar school gaan met boeken. En elke dag twee keer te eten hebben. En uh, totdat ze volwassen meiden zijn zelf, is dat mijn missie. En uh, Sarah was natuurlijk een heel krachtig meisje, maar ze is 15, ze heeft geen jeugd. Ik bedoel, ja. Ze heeft haar hele jeugd eigenlijk aan de kant gezet. Ten dienste van haar twee uh, kleine zusjes. Margriet? Ja, ja, ik, ga... Doe je mee? ja ik, was, ik was aanvankelijk een beetje terughoudend. Want ik, wel, nou, ik heb me wel even afgevraagd van, uh, moeten wij dit doen als, als journalisten? Nee, maar, Waarom? maar nou, ja, het, het, uh, het zijn verhalen, dat kwam al even ter sprake in dit gesprek, die, die, uh, die je wel maakt. Uh, Lucas zei het ook, ik heb een reportage over Sarah gemaakt, dus... Ik, maar ik ben enorm aangestoken door het enthousiasme van, van Bas... en ik, ik, ik geloof er ook inderdaad in. Ik denk dat het goed is om... Nou, na, na, euh, naast alle slechte berichten... Hè, dat is altijd, wij berichten over dingen als het slecht gaat... Dat het inderdaad goed is om ook eens dingen te laten zien, te laten, laten, laten horen, te vertellen die goed gaan. Maar dan, yeah. heb, je, dan heb je dus straks hier in Nederland de land... En aan het eind van de dag heb je alle kranten uit, heb je alle activiteitsrobieken gezien. En dan ga je even naar uh, 11nl En dan ga je toch nog vrolijk de nacht in. Moet ik, ik me zo voorstellen? Het gaat precies andersom. Want, uh, je wordt wakker. Je wordt wakker, <laughs> ja. en dan ligt er een e-mailtje, want je kunt je abonneren. Okay. En dan heb je, uh, voordat je begint, lees je zo'n verhaal en dan, dan kun je de hele dag aan. Nee, <laughs> ja. ik, ik voel toch een zeker, Margriet zei: even: van ja, eigenlijk als journalist dan moet je je tanden altijd ergens inzetten, die tanden moeten ook scherp okay. zijn. En ik voel een beetje een beetje de, de goed nieuws show nee. een beetje mm, alsof het allemaal te zoet en te mm, is. Nee, het is, geen, het is juist kritische, analytische uh, journalistiek. Um, ik, volgens mij is het zelfs in een, in een wereld waar, laten we eerlijk zijn, iedereen heeft het idee dat het helemaal niet goed gaat. Geert Mak, uh, had je, citeerde je zelf nog, die had het daar vanmiddag ook over. In Nederland hebben we het idee dat het misloopt. In de wereld hebben we het idee dat het misloopt. Ik vind als journal journalist dat het mijn taak is om um, de wereld kritisch te volgen, de machthebbers kritisch te bevolgen. Dat blijft het, het allerbelangrijkste. Maar als het, als, het, als, als het blijkt, dus in feite, dat, dat wat wij altijd doen de wereld niet echt vooruit helpt... dan moet je je als journalist wel afvragen... kan ik eventueel op een andere manier werken? Um, en, en, voor maar wat, mij, wat dat is jouw doel? Je komt, wilt de wereld vooruit helpen? Ik wil... Nee, ja, natuurlijk. Wil jij dat niet? Ja. Nou, ja, ik wil dat ook. Ah. Maar, uh, maar onze eerste taak is gewoon vertellen. Wat natuurlijk gebeurt er, het is het niet op, je maak, taak als de wereld vooruit, Ik, wel, komt, ja. nee, ik mag mijn zin op. wel even afmaken. Ja. Heel graag. Um, het gaat er namelijk om, is het niet je plicht om als, je, als journalist, als het misgaat met de wereld... je zoeklicht ook te richten op de plekken waar men nog denkt een oplossing te hebben. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dat gebeurt natuurlijk ook. De selectie natuurlijk van wat er ook. gebeurt kan negatief zijn en kan ook de andere kant op gaan. Ja? We, we, hebben, we hebben heel veel sportjournalistiek in Nederland. Zo, daar gaat de helft van het, ik weet niet hoeveel budget van de publieke omroep gaat daaraan op. En daar zijn allemaal helden. En die volgen we. En waarom zijn we daar zo mee bezig? Omdat we ons daarmee kunnen identificeren. Ik kan jullie verzekeren dat al deze mensen... precies op dezelfde barrière stuiten, net zoveel lijden... net zoveel zweten en net zoveel um, geluk ervaren als iets lukt... als een voetbalheld. We zouden ons ook kunnen identificeren met die helden... zoals we ons identificeren met al die voetbalhelden. En ik denk dat de wereld dan een stuk beter zou worden... zonder dat ik iets anders doe dan journalistiek werk. De sportsjournalist zegt dat journali hij uh, journalist is. Dan ben ik het ook. Ik heb alleen mijn licht op iets anders uh, gescheiden. Ja. Ik zei toen straks dat je er moe uitzag. Dat komt omdat dit initiatief het succes ervan... bij de collega's je voorkomen heeft overvallen. Hè? En de ja. aandacht ervoor. En de... Misschien ja. is dat een heel goed teken. Ga je ja, ik ben je aansluiten, ook... Hanneke? Nou, Ma mag ik... Hanneke zich ook aansluiten? Ieder, uh, nou, ja, het is, ja, ik was eigenlijk ik, van plan om het te laten stoppen op 31 december... maar ik krijg nog steeds mailtjes van mensen die willen meedoen. En wat mij betreft ne uh, zouden Nederlandse journalisten zich mogen aansluiten... zodat ze de Nederlandse helden gaan opzoeken. Anneke? Eh, ik wil doen? even iets anders. Oh. Als, als ik in de gelegenheid ben, als ik een verhaal heb, wil ik het zeker doen. Ik heb het al gepropageerd op mijn weblog, want ik vind het een prachtig initiatief. Even Tot slot, we hebben nog anderhalve minuut. Wat wordt... Um, Lucas, wat wordt het grote item het komende jaar in Zuid-Afrika? Waar uh, gaat het over? Voor mij uh, wordt het grote item, uh, denk ik, eerder Zimbabwe dan uh, Zuid-Afrika. Er komen verkiezingen aan. Uh, en, uh, we hadden het al even over Wikileaks. Ja, is, is, is zojuist, uh, deze week is bekend geworden dat het uh, uh, zich een soort van hoogverraad wordt, okay. wordt veroordeeld wordt uh, beschuldigd. En ja, dus, dat wordt een groot verhaal. Zimbabwe. Dat, ja, Heel kort, Bas. De voortdurende val van uh, Silvio Berlusconi kan er niks aan doen. What's new? Dus Mag... doen we liever dit. Magritte? Het wordt het jaar uh, erop of onder voor Angela Merkel. Er zijn heel veel uh, regionale deelstaatsverkiezingen enzovoort. Uh, ze staat er niet zo goed voor. Komt ze dit jaar goed door, dan uh, denk ik okay. dat ze nog een keer kan. En ga jij wonen in een zwart gat? Nee, ik ga wonen in Amsterdam. Oh. Dus als dat een zwart gat is, dan... Ja, <laughs> en je komt hier weer op de redactie bij de NWS werken, hè? Klopt, ja. ja. Hanneke, heb jij inderdaad nu zoveel adrenaline in je lijf dat je straks niet kan slapen? Absoluut. Is dat echt wel? Je ja. maakt een hele rustige indruk. Ja, ja wel we wel rustig, maar ik vind het toch een opwindend uurtje altijd. Okay. Dus daar moet ik van afbouwen. Fijn dat je er was. Succes. Heel fijn dat je er was. Dankjewel, Thijs. En, en uh... nog een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, zijn we vergeten aan het begin. Ja, voor, voor iedereen. alle luisteraars. Zeker jullie die hier waren ook. En Thijs, jij ook. Straks de overnachting van BNN. Wij zijn er morgen weer met... Annette van Tricht en... John Jansen van Galen. John Jansen van Galen. Goeienacht. ik nog te zeggen had, dauert een En een glas im Dit is Radio 1.